Goedemorgen, allemaal. Welkom vanmorgen in de Veenartkerk. Voor degenen die nog een plekje zoeken, ga rustig even kijken. Hier zijn nog plekjes, hier vooraan. Daar ook, hartstikke mooi. Zo, welkom, allemaal in de Veenaardkerk. Fijn dat jullie hier vanmorgen zijn. En uh, misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je al vaker. Voel je vrij om de dienst vandaag te beleven op een manier die bij jou past. We gaan vandaag uh, zingen. We gaan luisteren naar een stuk uit de Bijbel. We gaan luisteren naar een preek van Gerbram. En uh, voel je vrij het allemaal te beleven zoals je dat uh, zelf voelt. Voordat we verder gaan met de dienst, uh, wil ik graag een zegen gaan vragen over deze dienst. God is hier bij ons. Hij wil ook bij ons zijn. Maar het is ook mooi om even een zegen te vragen over de dienst. En dat wil ik graag doen in gebed. Ben je nou niet gewend om te bidden? Luister dan gewoon naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, hier in de Veenhartkerk. We mogen zo meteen luisteren naar uw woord. Heer, we komen hier allemaal op onze eigen manier, met onze eigen vreugde, ons eigen verdriet. Heer, u weet wat er in onze harten speelt. Wilt u ons steunen hierin en wilt u ons openstellen, ons hart openstellen voor uw woord? Wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Het thema van vandaag, van de dienst, is delen van rijkdom. En toen ik dat las, moest ik ergens aan denken... Stel je eens voor, je zit lekker op zaterdagavond, heerlijk op de bank, kopje thee erbij. En op datzelfde moment kijk je televisie. En op de televisie zie je ineens zo'n leuk reclamespotje van de postcode loterij. En daar gaan je gedachten ineens. Wat zou jij nou doen met één miljoen? Stel je voor dat ze ineens bij jou langskomen en jij hebt die ene miljoen gewonnen. Nou, dan gaan mijn gedachten al hoor. Een droomreis naar het Caribisch gebied. Een, een, misschien wel een wereldreis maken. Zou ik mijn baan opzeggen? Nee, dat vind ik eigenlijk nog wel te leuk. Zou ik een nieuwe auto kopen? Nou ja, deze doet het eigenlijk ook hartstikke goed. Dus mijn gedachten gaan alle kanten op, wat zou ik doen met 1 miljoen? En terwijl ik daarover aan het nadenken ben, denk ik ineens, heb ik dat eigenlijk wel nodig? Zoveel geld. Zou ik nou ook niet tevreden zijn met een Tom? Ja, een ton is ook nog wel heel veel. Stel dat ik nou, nou 10.000 euro zou winnen. Hè? Dat is wel leuk, want dan kun je net even iets extra's doen. Maar je bent ook niet ineens heel rijk. Want ja, je gaat dan ook weer een goede doelen geven. Of, oh nee, postcode Loterij doet dat zelf al. Moet ik dat dan nog wel doen? Nou, ja, nee, dan zou ik toch wel de helft weg willen geven. Allemaal van die moeilijke vragen. En dan word je ineens uit je droom geholpen, want dan gaat de bel. En je loopt naar de deur... En dan staat er een collectant voor de deur. Wat doe je op zo'n moment? Je was net aan het dromen dat je ontzettend rijk was en er staat een collectant voor de deur. Ga je dan kijken bij je kleingeld? Heb ik nog muntjes van 50 cent of misschien wel een eurootje? Want ja, ze gaan toch door weer en wind zo langs de deuren. Of pak je dan toch een briefje uit je portemonnee? Ik ben heel benieuwd. We gaan vandaag een heleboel horen over rijkdom van Gerbrand. We gaan vandaag ook um, zingen mooie liederen. <lacht> Die is leuk, hè? Ja. <lacht> Gerben mag het zo afmaken. <lacht> Ik was alleen even het opwarmertje. Um, we gaan vandaag ook een heleboel zingen. Um, we zijn eigenlijk altijd gewend om te gaan staan bij het zingen hier in de Veenhardkerk. Maar vandaag beginnen we gewoon even anders. Want we beginnen zometeen met één lied. En dan zal Bettina nog even verder uitleggen hoe we dat gaan doen. En... Na dat ene lied gaan de kinderen naar hun eigen programma en daarna zingen wij met elkaar nog drie liederen voordat we aan de schriftlezing gaan. Bettina. Ja, ik kijk of jullie goed wakker zijn. Dus we beginnen met een beetje een soort van, eigenlijk een soort ochtendgymnastiek. Met een geestelijk tientje. Dus uh, ik ga opletten. Dan is het nu het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma toe te gaan. We hebben vandaag drie programma's voor de kinderen. En dat betekent dat de kruimels, de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar, zometeen mee mogen met Karin en Anouk. En die gaan naar een zaaltje hierachter. Dan hebben we de Veenhard Kids, de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. Die mogen zometeen mee met Hilde en Marike... En die moeten straks even hun jas aandoen, want die lopen buitenom. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kanjers. En die mogen vandaag mee met Diederik. En die mogen ook hun jas even aandoen. En dan wachten wij tot het iets rustiger is. En dan gaan wij nog drie liederen met elkaar zingen. Ik verder met zingen en uh, dan mogen jullie nu wel gaan staan. Dan is dit het moment dat we de Bijbel gaan openen. En vandaag ga ik een stuk lezen uit Twee Koningen. En het gaat over Naaman. Het is Twee Koningen Vijf. Het is een lang stuk, maar een mooi verhaal. Jullie kunnen meelezen via de biemer. De genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van de Aman. Ze zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar een profeet in Samaria gaan, die zou hem wel vergenezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar naar Aman naar u toe... om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had... scheurde hij zijn kleren en riep uit... ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt deze man om hem van zijn huidvraat te genezen? Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen. Baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging de aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen... en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken... en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar... soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardig draaide hij zich om en ging weg... Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde de Aman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg terug naar Elisa. Maakte bij de godsman zijn opwachting en zei. Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde. Zo waar de heer, in wiens dienst ik sta, leeft. Ik zal niets aannemen. En hoe de aanman ook aandrong... Elisa bleef weigeren. Toen zei de Aman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee meldierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm zodat ik wel gedwongen ben om me ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde, ga in vrede. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht, Gegazi, bedacht, Mijn meester heeft de Arameer Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de heer leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna... om iets van hem aan te nemen. Gegazi ging de Aman achterna. En toen de Aman hem zag aankomen aanrennen... sprong hij van zijn wagen en versnelde hem tegemoet. Is alles in orde, vroeg hij. Ja, antwoordde Gegazi. Alleen mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen. Leerlingen van de profetengemeenschap. En hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde naar Aman. Neemt u toch twee talent? Hij stond erop dat Gregazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten met in elk een talent zilver en een stel kleren en gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor gegazi te dragen. Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gegazi de pakketten van hen over... en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa... Waar ben je geweest, Gegazi? Ik? Nergens, antwoordde hij. Toen zei Elisa... Dacht je dat het me ontgaan was... Dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit een manier om aan zilver te komen, aan kleren, olijfgaarden en wijngaarden, en aan vee en slaven en slavinnen? Mogen de huidvraat van de Aman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan? Gerasie verliet zijn meester, zijn huid schilverig en wit als sneeuw. Gaan we luisteren naar Gerbram? Dank wel, Esther. Mooi verhaal. Um, het jaarthema van de Veenhoudkijk is leven als discipel. Het gaat van over discipelschap en, en de maand februari gaan we bezig met rijkdom. En vooral uh, dat delen een onderdeel is van discipelschap. Jezus praat heel veel met zijn leerlingen over geld. En geld is op allerlei manieren verweven met ons leven. Dus als je en naar verlangt om een leerling van Jezus te zijn, hem te volgen in alle gewone dingen van het leven, dan is het een hele relevante vraag om te vragen, wat betekent dat voor hoe we omgaan met geld? En er is in de eerste plaats helemaal niks mis met geld op zichzelf. En je mag genieten van alle rijkdom die je van God ontvangen hebt. En er is deze maand ook ruimte voor om daar langer bij stil te staan. Maar geld heeft tegelijkertijd ook een hele diepe schaduwzijde. En als we uit willen komen bij delen... en hoe we delende mensen kunnen worden... moeten we daar beginnen. Um, een heel aantal jaar geleden sprak ik een keer iemand... Dat was, was in, een, in een groep en we hadden een gesprek over hoe belangrijk het is... dat christenen zeg maar, over de wereld um, leren om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. Dat we als christenen uit Europa... Uh, uh, en christen uit Afrika, uh, elkaar gaan zien als echt, als broers en zussen, als gelijken. Er hadden een mooie gesprekken over, allemaal mooie dingen over gezegd. Toen zei iemand, zei van, ja, zegt hij, dat kun je al honderd keer tegen elkaar zeggen, maar je blijft altijd zitten met de vloek van het geld. Zeg maar, als ik met een groep Afrikanen ben en we gaan praten, dan kunnen we honderd keer van tevoren afspreken dat we als broers en zussen met elkaar in gesprek gaan. Men zegt, zodra ik ga praten, zijn ze het allemaal met me eens. Ze denken allemaal, als die blanke meneer het zegt, en we zijn het eens, dan komt het geld ook wel. Hij zegt, en daar gaat je, gelijkwaardigheid. Een klein voorbeeldje, hoe geld een macht is, die tussen mensen kruipt. En dat is niet alleen internationaal, dat is ook in Nederland. Rijkdom intimideert en armoede en, en dat, dat gebeurt overal. Geld kruipt tussen mensen in. Geld is een macht die op allerlei manieren groter is dan onszelf. Geld belooft ons van alles. Geld belooft je dat je waardering krijgt van mensen. Geld belooft je zekerheid en veiligheid. Geld belooft je macht en controle. Geld belooft dat je erbij mag horen. Geld belooft dat je kunt genieten van het leven. En daarom zit er een enorme drive in onze samenleving, in bedrijven, in mensen... om steeds meer geld bij elkaar te halen. En daarmee wordt geld de kracht die onze beslissingen, onze keuzes en onze prioriteiten stuurt. Het bepaalt hoe we boodschappen doen en waar we boodschappen doen. Het bepaalt de keuzes voor ons werk. Hoeveel en waar en wat... En het maakt ons onvrij. En geld kruipt nog dieper in ons. Geld bepaalt het beeld dat we van onszelf hebben. Ons zelfbeeld, onze eigen waarde, onze identiteit. Armoede kruipt uit je portemonnee naar je hoofd. Ga maar eens praten met mensen in Afrika... En zelfs met achterstandswijken in Nederland. Armoede doet iets met je zelfbeeld. Maar rijkdom kruipt ook naar je hoofd. Als je rijk bent, ga je net iets meer rechtop lopen. Net iets meer met de borst vooruit. Je hebt het toch mooi voor elkaar. Je bent iemand. En daardoor bepaalt het ook hoe we naar andere mensen kijken. En we zeggen wel, je wordt... Wat je aanbidt. Nou, als je Jezus aanbidt met heel je hart, dan word je een discipel van Jezus. Ga je op hem lijken. Als je je geld aanbidt, dan ga je naar jezelf kijken en jezelf definiëren in termen van geld. En dan worden de mensen om je heen, worden debiteuren of crediteuren of potentiële kanten, kansen, partners. Een heleboel, maar geen medemensen. En daarmee is geld zoals alle afgoden een macht die ons ontmenselijkt. En op al die manieren komt geld tussen ons en God in te staan. Geld komt op de plek die God in ons leven probeert te hebben. Geld richt onze, onze aandacht, onze kracht, onze energie op allerlei andere dingen, behalve op God en op zijn werk. Geld bindt ons aan deze aarde. Het verhaal van Naaman is een verhaal waarin geld een hele grote rol speelt. En dat zou je misschien niet in eerste instantie denken. Is wel zo. Misschien, misschien is het goed als we gewoon eens proberen in te leven in dat verhaal. Die Naaman, dat was iemand. He, er staat he, dat de koning op zijn arm steunde. Nou, dat betekent ongeveer dat Naaman de minister-president van Syrië was. De belangrijkste na de koning. En hij was verantwoordelijk voor het leger, had grote overwinningen behaald. dus Naaman is een oorlogsheld. Hij is rijk en ik stel me zo voor, groot en sterk, echt, weet je, Naaman is iemand, een man die ook iets gepresteerd heeft in zijn leven. En die Naaman krijgt huidvraat. Een huidvraat, moet je snappen, is niet een ziekte waar je nou gelijk dood aan gaat, maar het is een vieze ziekte is zo'n ziekte, zeg maar, waardoor je ziet er niet meer uit. Waardoor mensen, zeg maar, als het ware een beetje met een bocht om je heen gaan lopen. Het is besmettelijk en, en, en mensen willen eigenlijk, je hoort er niet meer helemaal bij. Het is een ziekte die iets doet met je status, met je zelfbeeld, met hoe mensen naar je kijken. En de toekomst voor een a is uiteindelijk sociale uitsluiting. Dus hij, het is veel meer dan dat hij alleen maar fysiek ongemak heeft aan zijn huid. Dit raakt naar Aman in wie die is. En hij zoekt overal naar genezing. En stel je die naar Aman nou eens voor: zeg maar, als, als zo'n hele rijke sheik uit Dubai. Een man die, die miljoenen op de bank heeft met zo'n eigen opgespoten eiland, weet je wel? Hagelwitte stranden. Die man is ziek. En op een gegeven moment is er iemand in Nederland die er werkt, of wat dan ook, die zegt: wow, Je moet. Ga naar Elisa. Ga naar de profeet. Die kan jou misschien genezen. Die... Naar nou, Amon denkt: Nou ja, weet je, ik kan het altijd proberen. Dus hij, uh, hij chartert een, uh, zijn privévliegtuig op, uh, op het vliegveld. En, uh, en hij vliegt naar Schiphol. Weet je. En, en dit is even het huis van Elisa. En als die, die sheik aankomt op, uh, op Schiphol, dan uh, huurt hij vijf van die witte limousines voor zijn bagage en zijn personeel. En daarmee gaat hij op weg. En, uh, na een tijdje op zo'n druilerige februariochtend komen die vijf witte limousines hier zo de parkeerplaats oprijden. Het bezoek is groots aangekondigd. De limousines komen aanrijden en er is hier helemaal niets. Er ligt niet een rode loper hier over het pad. Er staat geen ontvangstcomité. Er wapperen geen vlaggen, er zijn geen slingers, er staat geen bandje te spelen. Alle lampen zijn uit. Een beetje een trieste bedoeling, helemaal niks. En Elisa die zit ergens daarachter te werken en Elisa is niet van plan om voor Aman uit zijn stoel te komen. En die limousines die staan daar een tijdje. En op een gegeven moment komt er hier uh, een soort schoonmaker of kok, die komt hier de zijdeur uit, werkkleding nog aan. En die loopt zo naar die limousines toe en die tikt op het raampje waar Aman zit. En, uh, en hij zegt, hoi. We weten waarvoor je komt. Let op, moet je even zo om de kerk heen lopen. Daar, linksaf, het fietspad op, daar zit een slootje. Daar stap je in. Zeven keer kopje onder, komt alles goed. Mazzel. Raampje gaat weer omhoog. persoon is weer weg. Naaman is woest. Hij is wel naar Aman, hè. Hij is iemand. Hij heeft wat gepresteerd in het leven. Hij verdient respect en waardering van de mensen om hem heen. Bedoel, hij heeft hagelwitte stranden, privé, tot zijn beschikking. Als hij zich ergens wil wassen, dan kan dat daar wel. Weet je, en Naaman is al op weg weer terug naar Schiphol. Als zijn personeel zegt, bo, bo, bo, bo, stop, stop. We zijn er nou toch. We kunnen het altijd proberen. En na enige... Overreding gaat naar Amon uiteindelijk hier om het gebouw heen. En je moet je voorstellen: zo'n mooie sjijck, zo'n zo hagelwit kleed, dure schoenen. Die stapt het slootje. En dan zeven keer met je neus naar de modder. En als naar Amon voor de zevende keer boven komt, dan voelt hij het tot in zijn tenen. Zijn huid is gezond als een baby. Hij komt eruit, hij staat daar en hij is verbluft van zijn sokkel geslagen. En hij stormt terug en hij loopt hier naar binnen en, en dan staat Elisa hem wel op te wachten. En Amon komt binnen en Amon zegt, er is geen God zo groot als de God van Israël. Prijs de Heer. Elisa, fantastisch. Wat een God dien jij. Elisa, ik ga jou helpen. Weet je Elisa, ik ben jouw man. Echt waar. Wijs een stuk grond aan hier ergens in de omgeving. En ik ga voor jou een echt huis bouwen. Wat je wil, met alles erop en eraan. Met alles wat je nodig hebt voor je missie. Zeg maar waar het moet staan. Ik regel het. Ingericht en wel. En weet je Elisa. We nemen jou mee naar de mooiste winkelstraten van Nederland. En we gaan een compleet nieuwe garderobe voor je aanschaffen. Alles erop en eraan. Schoenen, accessoires. Wat je maar wil. ...van mijn creditcard. Stuur me mensen met je mee. Mooie limousine, pakken we helemaal vol. Alles wat je wil, roep maar. We gaan naar de beste kappen van de stad. Mensen kennen jou straks niet meer terug. Echt fantastisch. Ik heb vliegtickets naar Dubai... ...voor een vakantie met de hele familie. Op een van de mooiste hotels op mijn privéstand. Voor jou. We zetten een serieuze auto voor de deur... Zeg maar wat je belangrijk vindt, wat je nodig hebt, wat voor kleur. Ik regel het. Sowieso, sowieso laat ik hier een koffertje met geld achter. En als jij ooit in je leven nog iets nodig hebt, dan bel je mij. En Elise zegt, weet je nou man, neem lekker nog een bakje koffie. Maar ik hoef helemaal niets. Het is gratis. Elisa wil naar Naaman veel meer geven dan alleen maar genezing. Wat Elisa aan Naaman wil laten zien, is hoe groot en hoe gaaf de God van Israël is. En wat Naaman leert, zijn de twee kanten. ...van genade. In de eerste plaats... ...dat het niets kost. Wat je ook meeneemt. Hoe groot de stapel bankbiljet ook is. God laat zich niet manipuleren. God laat zich niet omkopen. Het is helemaal gratis. Dat hele slootje... ...en die ontvangst... ...zijn een aanslag... ...op Naamans zelfbeeld... Naaman had graag iets groots gedaan, hè? zoals in de sprookjes. Stil de ring van de draak of pluk de bloem van de hoogste berg. Want Naaman kon iets. Weet je wat het probleem is van dat slootje? Iedere idioot kan in dat slootje stappen. Wat je ook op je bankrekening hebt staan. Wat je in je leven ook gepresteerd hebt. Of je er knap uitziet of dat je er niet knap uitziet. Wie je ook bent, wat je achterhoofd ook is, je kunt gewoon dat slootje instappen. Het enige wat je hoeft te doen is dat slootje instappen. Over je eigen trots heen komen en daardoor je knieën gaan. Dat is wat Elise aan de aamman wil leren. En dat doet Elise niet om de aamman eens even flink de grond in te stappen, maar om de aamman te bevrijden van zijn ego. Van al die dingen die hem groot en sterk maken. En in dat slootje wordt naar Amon wie hij is tegenover God. Los van al die dingen die hij er zelf omheen gehangen heeft. Daar ontstaat bevrijding. En het tweede wat naar Amon leert, is dat je de liefde bij God ook niet kan afkopen. Hij staat te dansen voor Elise en hij wil van alles betalen. Elise zegt: nee, naaman, er zijn hier geen prijskaartjes. Weet je, naaman, de schat waar God naar verlangt, ben jij, jijzelf, jouw geluk, dat is het enige wat God wil. En die ontdekking brengt het complete wereldbeeld van de Aman aan het wankelen. De Aman kwam bij Elisa voor genezing. En hij gaat weg als een nieuw mens met een genezen hart. Zijn status, zijn zelfbeeld, hoe hij naar mensen kijkt, het hangt allemaal niet meer af. Van zijn gezondheid en van wat hij allemaal heeft. Het hangt af van hoe God naar hem kijkt. Dat is altijd wat er gebeurt als je met hart en ziel aan God geeft. Er komt voor genezing, voor vervulling. Maar wat je ontvangt is het leven in overvloed. Het volle leven. Dat waar je diep van binnen naar hunkert. En de aanman gaat weg. Vol vreugde. En het is goed om, om ook even stil te staan bij Elisa. Ik is nog heel veel aardig naar Naaman terecht. Maar, maar Elisa is buitengewoon indrukwekkend. Elisa is een man die werkelijk boven de macht van het geld staat. Weet je, al die stapels bankbiljetten die Naaman vooraf en achteraf bij zich geeft... Elisa is daar helemaal niet meer bezig. En, dat, en hij doet ook niet het omgekeerde. Hij, hij verheerlijkt de armoede niet. Hij zegt niet, kijk eens naar want ik loop hier in lompen en ik ben leven in armoede. Zo dien je nou echt God? Nee. Elisa is totaal niet geïnteresseerd in geld. Hij ziet het amper. Elisa is met hele andere dingen bezig. Elisa is bezig met de God van Israël. De eer van de God van Israël. De liefde van de God van Israël. Weet je, het begint met die koning die in paniek raakt en geen idee heeft. En Elisa grijpt gelijk in. Want dit, mensen, is precies de bedoeling. Het is de bedoeling dat uit de hele wereld mensen naar Israël komen omdat ze gehoord hebben over de God van Israël en dat hij grote dingen doet. En dan heb je een koning die zegt, oh, wat moet ik nou? Ja, dit is de bedoeling, daarvoor ben je koning. En Elisa stapt dat gat in en hij is wat Israël had moeten zijn. En alles waar hij mee bezig is. En ze aan Aman laten zien wat het geheim is van Israël. En hoe groot en hoe gaaf en hoe overweldigend de goedheid en de genade van de God van Israël is. Daar is Elisa mee bezig. En geld heeft in zijn leven geen enkele waarde. Enorm indrukwekkend. Weet je, ergens is het eenzaam, maar wat een kracht gaat er van die man uit. Hij laat zien eigenlijk wat God zelf is. Elisa is helemaal gratis. En tegelijk is die niet goedkoop. Het kost iets. Dat grote onmogelijke, wat Naaman moet doen, is leren aanvaarden dat je niks kan doen. En je daar helemaal aan overgeven. Gratis, maar niet goedkoop. En dat is Elisa in eigen persoon. En dan die Gegazi. Um, misschien kunnen we ons bij hem wel het voorstellen. Weet je, Elisa heeft vast heel veel arme mensen geholpen. En heel veel gewone mensen. En het, uh, met liefde. Maar deze keer heeft Elisa de jackpot. Hè? Deze man kan het wel betalen. Dus kom op. En dan laat hij hem lopen. Zonder dat het... En of het nou hebzicht is. Of, of onbegrip. Gegazi gaat er achteraan. En het echte probleem van wat Gegazi doet in dit verhaal. Is niet dat hij liegt is niet dat hij hebberig is. Het echte probleem is dat hij de boodschap van Elisa... over de grootheid en de genade van God... dat hij die onderuit schoffelt. Hij roept de vloek van het geld af. Over geloof en religie en over het beeld van God. En wat, en wat eventjes heel mooi was... is even later helemaal kapot... Zo venijnig is de vloek van het geld. En Elisa grijpt gelijk in. Gregazi wordt gestraft. Dat lijkt een behoorlijk forse straf. Maar wat Elisa doet, in de straf van Gregazi ontmaskert hij de kracht van de macht van het geld. Moet je je voorstellen, die Gregazi, zit je daar, met je koffertje met geld in je nieuwe garderobe. Maar voor de rest van je leven ben je te vies om aan te pakken. Hoeveel geld zou Gigazi gegeven willen hebben om te genezen? Maar geld kan hem niet redden. Elisa laat hier zien voor ons en voor de hele wereld, kijk, kijk, dat is nou de kracht van het geld. Hij maakt het belachelijk en daarmee herstelt hij de grootheid van Gods genade. En waar raakt dit verhaal ons? Want weet je, wij, wij zijn niet de sheik van Dubai. En dat willen we waarschijnlijk ook helemaal niet worden. Um, maar maar waar, waar zit de Naaman in ons leven? Ik kwam, ik kwam de volgende vier woorden tegen, niet als ik ze even mag: ja. veiligheid, zekerheid, gemak en gezelligheid. Dit zijn de afgoden van de middenklasse. De, de meeste mensen. Um, de meeste mensen in Nederland behoren tot de middenklasse. Ze zijn niet straatarm, ze zijn niet miljonair middenklasse. En, en, en, wat, en wat mensen in de middenklasse eigenlijk het liefst willen is, is gewoon een, een goed inkomen, een huis, autootje, vakantie, biertje, wijntje op zijn tijd, een pensioen waar je er zeker van kan zijn. En, en dat dat geheel van jouw leven, dat dat niet bedreigd wordt. Veilige situaties, geen gedoe, geen rare dingen, geen gevaren van buitenaf. Dit. Zekerheid, veiligheid, gemak en gezelligheid. Een lekker, goed, veilig leven zonder gedoe waarin we gezellig samen kunnen. zijn. En weet je, als ik, als ik vandaag tegen jou zou zeggen, jij komt nooit van je leven in de quote 500. Ik denk dat de meeste mensen hier in de kerk hun schouders zouden ophalen. Dan niet. Weet je. Um, maar als we aan deze, aan deze vier dingen komen. Dan hebben we wel een probleem. Als we hieraan gaan rommelen. Als de benzine duurder wordt. Als de hypotheekrente aftrek gaat wankelen. Als er gekort wordt op de pensioenen. Dan gaan we met z'n allen in ons achteruit. Dit is. Waar we ons met hart en ziel aan vasthouden. Hier sparen we voor. Dit proberen we op te bouwen. Hier zoeken we ons houvast. En dit is wat het evangelie uitdaagt. Dit is wat het evangelie onder kritiek stelt. Aan het wankelen brengt. Het is allemaal heel veilig. Allemaal heel zeker. Maar hier zit een Naaman in ons leven. En het eerste wat we moeten ontdekken... is dat deze vier krachten schijnzekerheid geven. Neprijkdom. Naaman laat ons zien dat wat je ook hebt... het kan van het een op het andere moment onder je uitgeschoffeld worden. Gegazi laat ons zien dat het geld ons heel veel kan beloven. Maar dat het uiteindelijk niet die hunkering vervult... Die in ons allemaal zit. Dat is het eerste. En het tweede wat we moeten gaan ontdekken. Is dat dit krachten zijn die ons verdoven. Zeg maar dat ze ons in een soort gemoedelijke slaapsussen van een heerlijk relaxed rustig leven. Waar alles op zijn plekje ligt. Waar alles veilig en zeker is. En waar niemand zomaar doorheen mag wandelen. Zeker God niet. En dat God best een plekje in je leven mag hebben. Maar hier mag hij natuurlijk niet aankomen. Dit zijn de krachten die ons op veilige afstand houden van die sloot. Weet je, er staat in de Bijbel heel veel over geld. Er staan allemaal fantastische voorbeelden van mensen die opgeroepen worden om, om alles te verkopen. Of die alles achterlaten. Of, of die alles gemeenschappelijk hebben. En, en ergens zeggen ook allemaal geen wat tegen elkaar is mooi. Maar dat vraagt God natuurlijk niet van ons allemaal. En dat is ook zo. Weet je, dit zijn geen, vraag God niet van ons allemaal. Maar stel je nou eens voor. He, dat je vanmiddag gaat wandelen. Even wil je lekker alleen zijn. En je wandelt vanmiddag buiten. En opeens wandelt Jezus naast je. En Jezus zegt, joh, weet je. Ik snap het natuurlijk. Ik vraag niet van iedereen om al zijn spullen te verkopen. Maar ik vraag het wel van jou. Nu, op dit moment. Zou je het kunnen? Zou je er toen in staat zijn? Weet je, ik heb me die vraag afgelopen week een paar keer gesteld. Ik weet het niet. Weet je, ik heb ook mijn eigen plekje en mijn gezinnetje en mijn kinderen. En... en toch is dit precies waar het verhaal van de Amon ons leven raakt. Zijn we bereid om ook deze krachten los te laten? Dat slootje in te stappen ons over te geven aan God. Weet je, deze krachten zorgen ervoor dat we vastzitten aan ons geld. En dit, dit willen we zeker hebben. En pas als we dit zeker hebben, dan hebben we tijd voor anderen. Wat moet je dan doen? Wat vraagt God dan van ons? Kijk, dat is, dat is nou precies waar naar Amon terugkomt bij Elisa. Elisa, kom op, hoe doen jullie dat in Israël? Wat kost dat hier? Geef ik er een vette fooi bovenop, zijn we klaar. Kom op, wat kost het? 10%, 20%, wat wil je hebben? Zeg het maar. En Lies zegt: ah, geen prijskaartjes. Ga bij jezelf naar binnen namen. Wat voel je? Wat zie jij van God? Wat maakt dat in jou los? Waar raakt het jou echt? En wat doet dat met je? Waar de boodschap van Elisa, waar de levende God het leven van mensen binnenkomt, daar gebeurt iets. Daar gaan wereldwerelde wankelen, daar komen mensen werkelijk in beweging. En de Amon is een fantastisch voorbeeld, hij mag niks betalen en Elisa zegt, nee, gratis. En dan komt de Amon naar hem toe, Elisa, ik heb een idee, ik heb een geweldig idee. Geef me een paar kubes land, een beetje bagger uit die sloot, dan neem ik dat mee... En als ik dan naar die tempel van Rimon ga, dan zorg ik dat daar waar ik kniel, een klein vierkantje is met grond uit Israël, en dan kan heel Syrië zien waar naar Aman voor knielt. Daar gaat een kracht en een getuigenis vanuit. En weet je, er zijn geen prijskaartjes. God verleent geen services tegen een bepaalde betaling. God geeft liefde. God wil het hart, het leven van de aanman. En er zijn geen dingen die je moet betalen. Er is een weg die je in moet slaan. Er is een pad om te gaan. Er is een leven om te gaan leiden. Het gaat om discipleschap. En Elisa, dat vind ik prachtig. Elisa stelt geen enkele verdere voorwaarden. Hij zegt alleen maar tegen de aanman. Ga in vrede. Dit na Aman. dit is inderdaad de weg die je moet gaan. Je bent die weg ingeslagen, ga verder op die weg. En dat vraagt om creativiteit. Dat vraagt om avontuur, Dat vraagt om een stap te zetten, los van deze zekerheden. Achter Jezus aan. En die stap is in elk leven anders, dat snap ik. Maar als Jezus werkelijk naast je loopt, als je werkelijk hem volgt, als je werkelijk stappen gaat zetten, als zijn genade en zijn liefde iets in je losmaakt, dan gaat dit wankelen. Dat kan niet anders. Ergens op een van deze vier krachten, of misschien wel op alle vier tegelijk. Dat was wat naar Amen overkwam. En het mooie is dat als dit gaat wankelen, dat er dan pas ruimte komt in jouw leven. Voor het volle leven. Pas dan komt er ruimte om te gaan delen. Dat je de God die Elisa hier laat zien. En de goedheid en genade van die God komt in volle glorie deze wereld binnenwandelen. In de persoon van Jezus. En alles wat Jezus zegt, zijn verhalen. Alles wat Jezus doet, zijn wonderen. En uiteindelijk zijn kruis. Zijn allemaal precies als die sloot. Iedereen kan knielen voor het kruis. Iedereen. Je hoeft er niks voor op je bankrekening te hebben. Je hoeft er uh, niet een bepaald mee uit te zien. Je hoeft er niks voor gepresteerd te hebben. Je hoeft niets. Iedereen kan knielen voor het kruis. Maar het kost je je ego. Het kost je dat je moet aanvaarden dat dat het is. Dat het niets kost. En die uitnodiging heeft Jezus voor ons allemaal. En wat je zal ontdekken, is als jij met hart en ziel jezelf overgeeft aan Jezus, aan zijn boodschap en aan zijn kruis. Dat je daar bij Jezus een houvast vindt, wat sterker is. En wat geen ziekte en geen faillissement en wat dan ook ooit omver zal halen. En dat je bij Jezus een vreugde vindt. Een leven in volheid, waar je nog nooit ook maar had van durven dromen. En dat je een verbondenheid vindt en een liefde en een waardering en een thuiskomen. Want je met alles wat je bent wordt omarmd. En waar je dat vindt, daar vallen deze machten in jouw leven van hun troon. Want wat het geld ook heeft, het heeft niets meer te bieden wat Jezus jou niet al lang gegeven heeft. En waar die ontdekking binnenkomt. Daar verdwijnt geld als de drijvende kracht in jouw leven. En daar wordt jouw leven gericht op God en op zijn werk in deze wereld. Daar word je als Elisa gratis, maar niet goedkoop. Helemaal gericht op het laten zien en de verkondigen en delen van de God van Israël. En zijn goedheid en zijn genade. Daar kruipt het geld uit je zelfbeeld. Daar word je wie je werkelijk bent voor God. Machteloos en geliefd. Daar kruipt het geld tussen mensen vandaan. Dat slootje maakt iedereen gelijk. Daar waar je je met hart en ziel overgeeft aan Jezus. Word je wie je aanbidt. Gratis. Maar niet goedkoop. En weet je... Je kan je rijkdom delen. Van alles wat je hebt een beetje ronddelen. En dan zal er vast mooie dingen met jouw geld gebeuren. Maar uiteindelijk zal de wereld er niet van veranderen. En jij ook niet. Waar Jezus jou toe uitdaagt, is om eerst arm te worden. Eerst dat slootje in te gaan. Eerst alles los te laten. En dan als het ware je armoede te delen. En waar je dat lukt... zul je stijl achteroverslaan van wat jij te delen hebt. Al heb je maar vijf broden en twee vissen. Want dan stap je het leven... in overvloed binnen. En dan ben je niet alleen maar meer... Um, geld aan het delen. Dan deel je jezelf. Dan deel je je persoonlijkheid. Dan ben je niet alleen maar aan het geven dan ontstaat er ook de ruimte om te ontvangen van alles wat die ander jou te geven heeft. Daar groeit het leven in overvloed. Een paar toepassingen om het mee af te sluiten. De eerste toepassing. Um, over het algemeen is het zo... Dat mensen die zeg maar, de, de outcast in de samenleving zitten, veel eerder zo'n slootje in durven. En daardoor ook veel dichter bij Gods goedheid en genade staan dan mensen die in een goede sfeer leven. En de eerste uitdaging die ik jou mee wil geven, knoop contacten aan met mensen zeg maar, die buiten de samenleving staan. Uh, buitenlanders, moslims, uh, straatkrantverkopers. Dat soort contacten in jouw leven. laat je iets proeven van het slootje. En breng je dichter bij God. Dat is de eerste. Knoop actief contact aan met outsiders. Om te ontdekken dat je misschien wel in de allereerste plaats iets moet ontvangen. om te kunnen delen. Tweede. Ontmasker je afgoden. Weet je, het is soms gewoon goed. Om even te voelen, zeg maar, hoeveel schijnzekerheid er in je leven zit. En, en dat kan je doen, zeg maar, door, als je dan toch gaat wandelen, wandel ook eens over een kerkhof. En, en sta daar eens bij stil. Als je een keer in een ziekenhuis bent, wandel dan eens gewoon rond. En kijk naar wat de macht van het geld dan nog voorstelt. Ga eens diep in gesprek met iemand die in een rouw situatie zit. Dat zijn de momenten dat het geld van zijn troon valt. Dat dus zijn geen, geen leuke momenten. Maar je hebt het wel af en toe nodig om dat te voelen. Volgende toepassing. Vind altijd vormen om dicht bij Gods genade te blijven. Of je dat nou hebt in muziek of in dit soort momenten of, of in gesprekken met mensen. Wat je nodig hebt is af en toe dat Elise-moment. Dat er iemand gewoon niet de rode lopen voor je uitlegt. Dat er iemand jou gewoon een slootje instuurt. Dat je even weer wordt wie je bent in de ogen van God: machteloos en geliefd. Zorg dat er dat soort momenten zijn in je leven. En de laatste toepassing: dat is de toepassing. Zoek geen regels, maar wees creatief. Dat is, dat is wat Naamon een briljant plan heeft. Er zijn mensen in het Pinksteren die hun uh, alles gemeenschappelijk gingen hebben. Sageus kwam met het briljant idee om de helft van zijn geld weg te geven. Ja, en en dat, dat is eigenlijk, hè? Dat, je, dat je niet zegt oh, 10%, 20.000, maar, maar dat je zegt ik wou. Ik wou als Sageus dat ik als Sageus de helft van alles wat ik had kon weggeven. Dat wou ik. En dat je vervolgens met dat verlangen aan de slag gaat. Om ergens er een begin en vorm aan te geven. Daar kan ik veel meer over zeggen. Maar we hebben twee mensen die daar misschien nog wel heel concreet iets over kunnen vertellen. Raymond en Angela. Jullie hebben een geweldige reis achter de rug. En dat, gaat, dat sluit eigenlijk heel mooi hierbij aan. Willen jullie daar heel kort iets over delen? Gewoon ook als voorbeeld van wat je zou kunnen doen. Als je geen regels volgt, maar creatief bent. <laughs> um, jullie zijn eigenlijk net terug... Jullie hebben een trip gemaakt met Thailand, halve marathon gelopen. Um, en ik begrijp dat jullie vol met verhalen zitten. Of je heel kort iets wilt delen. En ik heb afgesproken, als ze op hol slaan, dan grijp ik in. Dat... En uh, in de eerste plaats denk ik, uh, voor ons allebei geldt wel een beetje, het creatieve, dat kwam niet zozeer bij ons vandaan. Uh, wij waren op opwekking, toevallig gingen we naar een, uh, een ladies only event. En wij dachten, we gaan ons daar heerlijk in de watten laten leggen. Nageltjes lakken en uh, nou ja, misschien high tea of zo. En toen uh, bleek dat dus voor Compassion te zijn met de vraag van willen jullie een halve marathon gaan lopen? Nou, we keken elkaar aan, zullen we weggaan? <laughs> maar we bleven toch zitten en na vijf minuten kwam het zo hard binnen dat we allebei zoiets hadden. En Sylvia ook. Wij kunnen hier niet omheen. Dit is zo duidelijk. Dit is uh, wat God van ons vraagt. Uh, wij moeten naar Thailand. En voor mij persoonlijk, ik heb niks met Thailand. Ik heb niks met lange reizen. Daar word ik hartstikke nerveus van. Vliegen haat ik. En uh, ik heb best wel wat talenten. Maar hardlopen hoort daar niet bij. Uh, maar goed, <laughs> we zijn toch gegaan. En voor mij, God, na een paar weken werd ik daar heel rustig onder. En heel erg Ik dacht van ja... Nou, dit is uh, wat ik mag gaan doen, wat wij mag gaan doen. En ik had nog steeds het idee... Oh, ik mag niet aan het... Uh... Oh, oké. Okay. <laughs> ik had nog steeds het idee dat ik eigenlijk niet zoveel te geven had, maar dat ik gewoon alleen maar ging. En tijdens de reis heb ik echt heel erg ervaren van... Uh, ja, dat ik dacht niks te geven. En op het eind, juist op de laatste dag, kreeg ik namen wij afscheid van, van de crew. Die ons begeleid hadden. En toen was er één vrouw en die zei tegen mij van... Oh, jij bent echt deze week mijn inspiratie geweest. En ik had er nauwelijks gesproken. Maar ze zegt, ik kan weer verder omdat jij hier was. En dat vond ik het allermooiste. Dat je kunt delen gewoon van jezelf door er te zijn. En uh, dat was wel een hele mooie... Mooie ervaring en een mooie les. Nou, um, ik zat echt wel te puzzelen. Ik dacht, jeetje, wat kan ik nou hier vertellen? Um, en alles wat jij vertelde, Gerber, dat sloot echt als een jas uh, bij me aan. Ik geloof wel dat um, het zetten van onze stap, dat dat een stap was die niet bedacht was. Dat die echt... Um, die heeft ons al ergens overheen geduwd. Want we moesten natuurlijk echt uh, van alles gaan doen. Um, en ik heb echt vooraf gezegd, uh, ik ga nooit een tweede. Ik had al een keer een halve marathon gelopen. Ik dacht, nou dat ga ik echt nooit meer doen. Maar ik, ik ging het wel doen en ik wist eigenlijk nog niet zo goed waarom. En um, ik denk de dingen die ik nu ervaren heb tijdens deze reis, dat die. Um, ja, weet je, die hebben eigenlijk alles overtroffen. Want. Ik heb daar hele rijke dingen juist gezien. Echt, eh, eh, en niet alleen bij de mensen daar, maar ook in de groep, tussen de, hè, bij de vrouwen. Zulke grootse stappen, stappen die niet te geloven zijn. En ik geloof ook echt dat eh, God juist heel dichtbij is gekomen. En dat was ook eigenlijk wel mijn verlangen. Eh, maar die komt dus daar, op de plek waar je het niet verwacht... En eigenlijk, nou ja, ik ben blij dat, dat God ons af en toe gewoon in de nek pakt. En dat hij je gewoon meeneemt. En uh, nou, dat is, het, dat is mijn, uh, mijn verhaal. Ja. Jullie zijn nog niet weg, dus straks bij de koffie kun je nog veel meer aan zijn vraag. Ga lekker zitten. Kijk, eigenlijk is dat wat jullie overkomt precies hetzelfde als wat Naaman overkomt. Je gaat erheen zeg maar, voor eigenlijk uh, ontwikkelingshulp. En je komt het volle leven van God binnen, zeg maar. Dus veel meer dan je had gedroomd, weet je. En er staat nergens in de Bijbel, je zult een halve marathon in Thailand lopen. En dat staat er nog steeds niet. Dus dat betekent niet dat wij dat allemaal moeten doen. Maar het betekent wel dat we allemaal op dit soort manieren door God bij ons nek gepakt worden. En wat dat voor jou is, puzzel dat uit. Maar het brengt je ook aan het wankelen. Op een goede manier. Zullen we samen bidden? <tus> Goede God en Vader in de hemel, wat een groot God bent u. Heer, en wat is het goed om bij u te proeven hoe vol en, en overweldigend het leven is als u er binnenstapt. Dat is waar we naar verlangen, dat is waar we naar hunkeren. En dat is wat we met geld niet kunnen kopen. Heer, we bidden. Heer, wilt u, um, wilt u ons de passie geven van de Aman. Wilt u in ons losmaken wat u in hem losmaakt? Wilt u ook ons overrompelen en overweldigen met uw goedheid en genade? En geef, heren, geef ons de wijsheid en de creativiteit en de richting om met dat verlangen aan de slag te gaan, om te delen. Breek de macht van het geld in ons leven en maak delende mensen van ons. Heer, want, want alles wat we zijn en alles wat we hebben, komt toch van u. Heer, neem ons in uw dienst. Dat is ons verlangen. Heer, in Jezus naam. Amen. Ga zingen. Officieel gaan jullie luisteren, maar als je wil meezingen, dan uh, mag dat zeker. Ik vind het een, uh, een lied wat heel erg mooi aansluit. En als je de tekst wordt ook geprojecteerd en als je merkt van hé, hey, dat is ook echt mijn verlangen. Dan uh, graag, zing mee. En blijf zitten, ga, eh, ga staan wat je wilt. Dankjewel. Zullen we samen bidden. Grote, goede, genadige God, Heer van ons leven. We komen bij u en we bidden voor u voor de armoede in deze wereld. Heer, als we met, over rijkdom nadenken, over ons geld, dan dringt ook dat ons aan zich op. Een wereld waar zo ongelooflijk veel miljoenen mensen in diepe armoede leven. Van dag tot dag iets bij elkaar moeten scharrelen. Soms zijn die armoede gaan. Misschien niet eens lichamelijk, maar wel in hun hoofd. Heer, we, we bidden voor alle ongelijkheid in deze wereld. Heer, waar voor u ieder mens gelijk is, is deze wereld zo totaal anders. We leggen dat voor u neer en we bidden. We bidden voor de zwakste en voor de armste. Voor de kinderen en voor de oude mensen. Voor, voor die groepen in deze wereld. Waarvan we weten dat ze eigenlijk nooit op eigen kracht onder hun schulden uit kunnen komen. En alle gevolgen die dat heeft. We leggen hun levens in uw handen. Maakt u hen mensen. Houd u van hen. Laat u zien dat u wel naar hen omkijkt. Wel voor hen zorgt. Dat uw ogen ook op hen gericht zijn. We bidden dit gebed in het diepe besef dat we op allerlei manieren als, als christenen hier in Nederland onderdeel zijn van die ongelijkheid. En, en op allerlei manieren die misschien wel in stand houden. Of we dat nou bewust doen of, of collectief. Maar we, we beleiden daarin ook ons falen en ons tekortschieten. Heer, als we beseffen hoeveel rijkdom u gegeven heeft, hoe mooi deze wereld is, hoe ongelooflijk veel we hebben. Meer dan genoeg voor ons allemaal. Heer, leer ons delen. Kom ons leven binnen. Breek de vloek van het geld. Met de kracht van uw genade. Dat is ons gebed. Verras ons. Verras ons. Laat ons zien wie we in uw ogen mogen zijn. Wat we te delen hebben. Wat er gebeurt als we volstromen met u. Geef dat we mogen gaan lijken op u. Dat we mogen gaan lijken op Elisa. Dat is ons gebed. Heer, dat we boven de vloek van het geld staan. Grote Heer, zo, zo leggen we ons verlangen voor u neer. Onze tekortkomingen, de wereld om ons heen. Heer, we danken voor, voor de reis van Angela en Raimonde, dat ze... De heen getrokken zijn, dat alles goed gegaan is, dat ze teruggekomen zijn. Voor alles wat het heeft losgemaakt. Wilt u het zegenen, ook op lange termijn. Niet alleen maar nu eventjes. In hun levens, in de levens van die mensen. En laat ons het leven in alle volheid proeven. Heer, en zeg ons allemaal waar we op onze eigen plek hebben leren delen. En iets hebben mogen laten zien van uw goedheid. Heer, dat is ons verlangen en dat bidden we. In Jezus naam. Amen. We zijn bijna aan het einde van de dienst en dit is eigenlijk het moment voor wat mededelingen. Maar ik zie dat de kinderen nu binnenkomen. Um, ik wil even kort het collectedoel vast uitleggen. Dan kunnen we zometeen collecteren terwijl de kinderen binnenkomen met wat muzikale ondersteuning erbij. Um, ik denk heel mooi aansluitend op wat Gerberam allemaal vandaag verteld heeft. Um, we gaan deze maand gaan we collecteren voor de diakonie. Uh, dat hebben we met elkaar afgesproken. Binnen de Veenhardskerk hebben we een diakonie. In deze wereld hebben we geld nodig om mensen ook praktisch te kunnen ondersteunen. Er is een bepaald budget voor. Maar we verwachten wel dat um, door de economische crisis... Uh, door andere omstandigheden, de overheid geeft minder aan de kerken... dat we gewoon vaker een beroep zullen moeten doen op deze diakonie... om mensen in de kerk en in onze omgeving te helpen. Dus vandaar dat we deze maand willen gaan collecteren voor de diakonie. En um, dan kunnen de kinderen nu rustig naar binnen komen... Met wat muzikale ondersteuning gaan we eerst even collecteren. Doe ik ze na de rest van de mededelingen. Dankjewel. We hebben net heel mooi voor de diakonie gecollecteerd. En ik denk dat het mooi is om nog even te vermelden. Diakonie geeft eigenlijk altijd het gevoel dat je alleen voor de kerk collecteert. Ik denk dat het mooi is om te weten, bij ons is het ook een stukje lokale hulpverlening. Dus niet alleen voor mensen in de kerk, maar ook mensen in onze omgeving die de middelen nodig hebben. Dan kunnen we daar met elkaar in voorzien. Dan heb ik nog twee mededelingen. Wij als Veenhardkerk geven iedere maand een nieuwsbrief uit. Op die manier kun je op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt. Wat voor een programma's, cursussen we aanbieden. Vind je het nou fijn om ook op de hoogte te blijven? Dan kun je je naam en je mailadres schrijven in de map bij de uitgang. En dan zorgen we dat je ook op de mailinglist erbij komt staan. En dan heb ik nog als laatste... Ik wil eens even weten, misschien hebben de kinderen het al wel gezien... ...moet je eens goed kijken op het podium. Kijk eens. Zien jullie op het podium misschien een hele mooie bos bloemen staan? Moet je eens goed kijken. Wij zijn namelijk als Veenhardkerk zijn wij gewend om iedere keer, iedere week een bos bloemen te geven. En die geven wij aan iemand om te feliciteren. Of we geven hem aan iemand om even een hart onder de riem te steken... Vandaag hebben we deze mooie bosbloemen En die willen we gaan geven aan een sportvrijwilliger. Dat heeft ermee te maken dat de winnaars van de sportverkiezing van 2014 onlangs bekend zijn gemaakt. En dat zijn allemaal mensen die een bijzondere prestatie hebben verricht bij sport. En de bloemen gaan deze week naar Derek Kool uit Abkhouden. En hij is als een van de winnaars. Is hij eruit gekozen? Niet om de anderen tekort te doen. Maar hij heeft zich met name ingezet voor andere mensen. Hij is heel actief bij de hockeyvereniging in Apkoude. En hij is ook verantwoordelijk voor de velden en voor het clubhuis. Dus um, heel veel vrijwilligerswerk doet hij. Dus vandaar de bloemen gaan deze week naar Dirk Kool uit Apkoude. Dan zijn we bijna aan het einde van de dienst gekomen. We gaan zometeen nog een mooi lied zingen. We mogen de zegen nog ontvangen. En daarna is er nog tijd om even na te praten met een lekker kopje koffie erbij... Blijf gerust even, praat met elkaar, spreek mensen aan, ook al ken je ze niet, en praat nog even verder over de mooie dienst. Laten we gaan staan om te zingen.